5 uur. Het NOS-journaal. Niselal Thomassen. Goedemiddag. Hoge opkomst bij protestmars in Londen. Nog duizenden vermisten in Japan en Afghaanse burgers omgekomen bij NAVO-aanval. Twee uur vanavond en vannacht blijft het in het zuiden bewolkt. In het midden en noorden is het helder. De minima liggen tussen min 2 in het noorden en plus 1 in het zuiden. Morgenochtend is het in het zuiden nog bewolkt, terwijl elders de zon schijnt. In de loop van de dag breekt ook in het zuiden de do zon door. Het wordt 10 graden in het noorden, 13 graden in het zuiden. En na morgen wordt het wat warmer. In het Londense Hyde Park demonstreert een grote menigte tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. De betogers willen dat de regering juist investeert om banen te scheppen en de economie te stimuleren. Volgens de vakbonden doen er enkele honderdduizenden mensen mee. Ze kwamen in Hyde Park aan na een protestmars door de stad. Cynthia Kroet voor de NOS in Londen. Cynthia, wat gebeurt er nu in Hyde Park? Ja, ik sta nu in Hyde Park. Uh, de eerste demonstranten kwamen hier inderdaad een paar uur geleden al binnen. Maar nog steeds heeft niet iedereen het park bereikt. En uh, dat zegt ook wel wat over de grootte. Volgens de organisatie uh, komt het totale aantal demonstranten op een half miljoen. En dat is uh, veel meer dan verwacht. Hier worden nu nog uh, toespraken gehouden door vakbondsleiders. En die benadrukken dat dit toch wel een, een historische dag is. En zij zeggen ook dat demonstraties als deze door zullen gaan. Totdat er geluisterd wordt door de regering. Uh, hoe, hoe verloopt het protest? Want er werd verwacht dat extremistische groepen de boel wilden verstoren. Ja, dat klopt. Nou, in principe is het protest uh, wat georganiseerd is door de vakbond uh, goed verlopen. Wel krijgen we het bericht van de politie dat er, dat er wat rellen waren uh, in op soort Er werden ook kogels. Nou, de politie was van tevoren al bang voor dat anarchistische organisaties uh, deze gelegenheid aan zouden grijpen... om inderdaad rellen te veroorzaken. Uh, ook hebben ze een hoofdkantoor van een bank uh, aangevallen... Maar de organisatie, de vakbond, die benadrukt dat dat losstaat van de democratie. Is het verder wel vreedzaam verlopen? Ja, verder wel. De mensen die hierbij bijeen zijn, die zijn ook niet verenigd in dat soort organisaties. Want je ziet dat hier veel families zijn, veel gepensioneerden en ook veel studenten. Zij hebben alleen vlaggen bij zich en borden. En ja, ze zijn hier eigenlijk gewoon uit solidariteit. En uh, ja, ze hebben niks te maken met die, uh, die gewelddadige aanvallen. Is er vanuit de regering, weet je dat misschien, uh, al gereageerd? Want dit maakt indruk, zo'n enorme opkomst. Nee, ik weet niet of, of er al gereageerd is. Uh, de vakbondsleiders die hier die demonstraties, uh, de demonstranten hebben toegesproken... Uh, die, die spraken ook rechtstreeks uh, aan de regering. En uh, ze zeiden ook, uh, doe er wat aan... Uh, uh, ...belasten de, de rijken eigenlijk en niet uh, de mensen die hier bijeen zijn. Maar of zij daadwerkelijk uh, daar gehoor aan gegeven, dat dat moet nog blijven. Cynthia Kroet in Londen.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 Pakistan schakelt Interpol in voor een internationaal arrestatiebevel tegen oud-president Musharraf. Aanklagers willen hem horen over zijn rol bij de moord op voormalig premier Benazir Bhutto in 2007. Musharraf wordt medeverantwoordelijk gehouden voor de aanslag. Hij zou als president niet genoeg beveiliging hebben geregeld voor zijn politieke rivaal Bhutto. Volgens de aanklagers was de moord een brede samenzwering van onder andere Musharraf en de politie. Sinds zijn aftreden woont, woont Musharraf in Londen. Pakistan wil een internationaal arrestatiebevel... omdat de Britten nog niet hebben gereageerd op een uitleveringsverzoek. Zelf weigert Musharraf naar Pakistan te gaan. Hij noemt de beschuldiging politiek gemotiveerd.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 Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat al de hele dag een file door wegwerkzaamheden tussen Afrit Bunschoten en Knoop het Eemnes 2 kilometer op dit moment. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen staat 3 kilometer file door een ongeluk. Er zijn dat twee rijstroken dicht. Dan de A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 2. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij Utrecht 2 kilometer. En dan een melding van het spoor. Want door een aanrijding op het spoor hebben treinreizigers tussen Zwolle en Harderwijk meer dan een uur vertraging. De hoofdpunten van het nieuws. In Londen is een grote betoging tegen de bezuinigingen van de regering aan de gang. In Afghanistan zijn bij een NAVO-aanval zeven burgers omgekomen. En baanwielrenner Teun Mulder heeft op het WK in Apeldoorn... brons veroverd op het sprintonderdeel Keiring. Dat was het NOS Journaal. Nu het vervolg van NOS Langs de Lijn. NOS Radio Het is bijna tien over vijf. Welkom terug als u wacht op het sportforum. Dat komt wel vandaag, maar u moet nog een paar uurtjes wachten. Vanavond na 7 in onze uitzending van Langs de Lijn zal dat plaatsvinden. Want we zijn nu in Apeldoorn in het Omnisportcentrum... bij de wereldkampioenschappen Baanjoorrennen. De voorlaatste dag, en u hoorde het net al in het journaal... Nederland heeft zijn eerste medaille binnengehaald. De Apeldoorner won hem. Brons was er voor teun Sebastian Timmerman aan de overkant van deze hal. Wat zie jij op dit moment? Ik zie een Belg hard rondrijden. En Nieuw de Nieuw-Zeelander. De Belgisch grijs van Hoeken. De Nieuw-Zeelander heet Shane Artsbold En die rijden op de kilometer. En de rit wordt gewonnen door Artsbold En die rijdt bovendien de snelste tijd uh, op deze kilometer. Het laatste onderdeel van de zeskamp. En dat betekent dat Archbold dus sneller was dan Tim Veld. Van Hoeken, voor, van Hoeken voorlopig de vijfde plaats. En dat betekent uh, dat Artsbold sowieso al een medaille heeft... Uh, op het Ondium. De vraag is alleen nog welke kleur het wordt. Dat weten we straks na de laatste rit. Die gaat tussen Michael Fryberg uit Australië. Ja, de leiding gaat naar vijf van de zes onderdelen. En de Spanjaard Elu, Eloy. Teruel Rovira staat op de tweede plaats in dat klassement. Vier punten is het onderlinge verschil. Dus we moeten dadelijk eerst flink gaan rekenen. Sowieso een mooie dag voor Oranje. Want naast dat brons voor Teun Mulder kan er nog een medaille komen straks. Marianne Vos komt in actie op de scratch. En Kirsten Wild is op weg naar de medaille. Zij deed vandaag de eerste drie van de zes onderdelen van het Omnium. En zij gaat aan de leiding. Morgen daarvan het vervolg. Steven Dalenbouwt, ergens in deze hal. Waar ben je? Hoor je dat, Henry? Ik hoor je. Hoor je dat geluid ook? Ja. Dat is een fototo fototoestel en dat is het uh, fototoestel van Leon van Bon. Inderdaad, wielrenner, baanwielrenner ook Leon van Bon. Jij staat hier nu met een camera langs de baan. We staan ongeveer de uh, ja, hoogte van de finish, achter die glazen wand waar alle fotografen staan. Um, ik had je hier niet zo verwacht. Nee, uh, ja, het had, uh, had op uh, allerlei manieren kunnen zijn. Zelfs op de fiets. Het uh, ja, was eigenlijk nog vrij dichtbij, maar uh, mocht niet zo zijn... Ja, dan moeten we wat anders uh, doen. En, uh, Dacht je, ik pak de camera uit de kast? Ja, nou, die ligt altijd klaar om gepakt te worden. Dus dat, uh, er was niet zoveel moeite. En ja, dat doe ik, uh, doe ik graag. Ja, want um, ja, dat doe je graag. Is het een hobby? Of hey, je moet ook een beetje gaan nadenken over de, over de toekomst nu, hè? Ja, daarom is het nu nog hobby. En ik hoop dat ik uh, daarna er wat mee kan doen. En het uh, ja, zou leuk zijn als ik op die manier uh, wat in de sport kan blijven. En ook uh, ja, gewoon als fotograaf te kunnen ontwikkelen. Wat is de mooiste foto die jij hier op het WK tot nu toe hebt gemaakt? Dat is er een van, van Hooi. Die was aan het inrijden. Ja, dat was echt ja, een prachtige foto. Een mooie, mooie belichting, een mooie blik van hem. Ja, dat is echt, echt waar ik... Ik weet nu al dat dat de beste gaat zijn hier. Oh ja, je gaat jezelf niet meer overtreffen vandaag en morgen. Ja, dat denk ik niet. Die is... leg, leg eens uit, want uh, ja, de runners gaan niet met 60, 70 of misschien nog wel harder over de baan. Hoe moeilijk is dat uh, om, om dat te leren om daar een mooie foto van te maken? Ja, dat is wel moeilijk. Uh, je hebt ook uh, allerlei... Uh, ja, de, op zich is de belichting vrij slecht. Dus je, nou, je zit al met flitsers die je moet werken. En ja, je hebt wel bepaalde technieken om het... Uh, te, te, te goed te krijgen, maar ja, ik heb vijf dagen de tijd om weer uh, wat op te steken en ik, uh, ja, daar geniet ik vooral van en proberen wat moois van te maken en uh, zit er wel, uh, zit er wel wat tussen hey, Maar hoe raar is dat? Want het is natuurlijk een totaal andere inspanning dan hier op zo'n fiets zitten Ik bedoel, hoe, hoe groot is dat verschil voor jou ook, voor jouzelf? Ja, het verschil is, is uh, heel groot natuurlijk Maar uh, het mooie is nu wel dat ik uh, de hele week kan genieten van heel toernooi Als je als je rijdt en je rijdt op de zondag, dan uh, was ik hier niet geweest en had ik denk ik niks gezien. dit uh, ja, is ook fantastisch om mee te maken. Dan wil ik even jouw, jouw, kennis, uh, jouw kennis als uh, wielerkenner nog even horen. Uh, zometeen krijgen we de scratch met Marjanne Vos. Wat voor kansen dicht je haar toe? Ja, ze rijdt goed. Uh, ik vond haar uh, goed op de, op de puntenkoers. En, uh, ja, het zat er niet mee. Ja, Hopen dat het mee zit, dan kan ze gewoon uh, voor een medaille gaan. Maar... Het is natuurlijk een moeilijk onderdeel en dat kan alle kanten op. Maar ze is zeker kans hebben. En dan sta jij hier dan zo meteen ook langs die glazen wand, langs de baan op zo'n stoeltje zoals al die andere fotografen hier, te leunen over de reling? Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> Succes dan als fotograaf. Dank je wel. Leon van bon, bedankt. Het onderdeel omnium voor mannen heeft zijn laatste meters ook gehad. Wie wonnen de medailles, Sebastian? De vijfde wereldkampioen in het bestaan van het omnium op een WK baanmuur en uh, is geworden de Australiër Michael Freyberg. Hij ging uh, aan de leiding na vijf onderdelen door zijn overwinning eerder vandaag op het onderdeel scratch. Hij had het nog even moeilijk op die kilometertijdrit. Hij wordt zesde. En dat is genoeg om Shane Archbold. De Nieuw-Zeelander met de lange haren. Voor te blijven in het algemeen klassement. Hij houdt twee puntjes over op Archbold. 34 voor Freiburg. Om 38 voor de Nieuw-Zeelander Archbold. En de Belgen. Goed nieuws voor hem. De Belgen hebben namelijk de eerste medaille binnen van dit toernooi. Gaat naar Gijs van Hoeken. Een uh, jonge Vlaming. Die derde wordt dankzij de vijfde plaats op deze kilometer. Want de Spanjaard Eloy. Teruel, die op de tweede plaats stond naar vijf onderdelen... zakt door het, uh, door het hout, kunnen we wel zeggen, op het laatste onderdeel. Want hij wordt slechts veertiende en daardoor zakt hij in het klassement naar de vierde plaats. Het goud is naar Australië, zilver naar Nieuw-Zeeland... Brons naar België, kijk even naar rechts. Mijn Belgische collega is er vandaag niet. Oei, oei, oei, die zullen daar van balen. Um, Tim Veldt die wordt eindigt uiteindelijk op de veertiende plaats voor tweede op het laatste onderdeel. Daarmee neemt hij nog een beetje met een goed gevoel afscheid van dit uh, wereldkampioenschap om En als Harry Schut naar uh, rechts kijkt, ja nu al niet meer, maar dan ziet hij een uh, Australiër met de handen in de lucht, die met uh, de handen losrijdt op de baanfiets en de Australische vlag. Michael Fiber is de naam, de nieuwe wereldkampioen. En die zichtbare emotioneel. We hoorden de eerste medaille voor de Belgen, de eerste medaille voor de Nederlanders... werd drie kwartier geleden behaald door de man die nu bij mij aan tafel zit, Teun Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Um, hoe speciaal is dat om dat te doen in jouw eigen Apeldoorn? Ja, heel speciaal. Als je kijkt, er zit volle bak vandaag. Uh, ik ben uitgangboord hier zo. En, uh, ja, Letterlijk, Nederland... hè? Want je hangt meters groot op de, op de voorkant van dit uh, pand. Zeker. En uh, ja, goed, uh, we hadden nog geen medaille geworden met het team. Dus het is echt een opluchting dat ik vandaag die medaille geworden heb voor het team, maar ook voor mezelf... Morgen heb ik de kilometer tijdrit en uh, ja, daar moet ik mijn titel verdedigen. En het is gewoon een hele fijne medaille dat ik nu een beetje met, uh, en met een goed gevoel naar morgen toe kan leven. Zeg maar. Bracht het een heel ander soort wedstrijdspanning met zich mee? Dat het in je, in je eigen huis is, dat je de vaandel drager bent, uh, dat er ook nog geen medaille was gewonnen? Ja, zeker. Uh, mijn doel was gewoon de finale halen. Dat was het eerste doel, voor de achtste keer op rij nu gedaan. En uh, toen ik in de finale zat, wou ik echt de medaille winnen. Uh, natuurlijk eerst voor mezelf, maar ook voor al die mensen die hier zijn. En uh, als je dan bij de, de, de start staat en iedereen uh, gaat applaudisseren... dan krijg ik eigenlijk ben ik kippen wel voor de, voor de start. En uh, ja, dat gaf me heel veel moraal om hier echt nog een keer goed te knallen, uh, ja. die laatste wedstrijd. Ben jij iemand die daar dan mee om kan gaan, dat je daar dan extra energie uit putt? Of heeft het ook wel, ik kan me voorstellen, als je vanochtend bij de eerste ronde aan de start staat... en je denkt, veel van deze mensen komen voor mij. Ja. Uh, dit is echt in eigen huis, dat dat ook nog een soort beklemmend kan voelen. Nee, voor mij voelt het echt wel als een dikke uh, ja, steun in de rug, zeg maar. En uh, zeker als je er bij de start staat, krijg je gewoon echt een hele moraalboost, zeg maar. En uh, ja, zeker ook voor morgen, voor de kilometer, dan, uh, dan denk ik dat ik er heel veel aan kan hebben morgen. Ja, ja, morgen ga je natuurlijk de titel verdedigen op de kilometer tijdrit. Eventjes nog vandaag. Je bent drie keer in actie geweest. Neem, neem de dag eens met ons door. De eerste ronde, hoe ging die? Uh, ja, die ging eigenlijk goed. Uh, er waren zes heats. En elke, elke heat ging één winnaar door, dus dat was best pittig. Ik moest uh, met Perkins, die uiteindelijk uh, de finale won net, dan zat ik in de heat... En, uh, meteen en die, heel zwaar dus? Meteen heel zwaar en die won ik. Dus dat was uh, ja, eigenlijk heel goed. Ik had niet hele goede benen, maar uiteindelijk won ik wel dat is het belangrijkste. En toen had ik een hele lange pauze van 4,5 uh, ja, uur. ben ik toch op de baan gebleven. Een beetje de mensen om me heen uh, gezocht, zeg maar. Om een beetje afleiding te zoeken. En uh, ja goed, in de halve finale had ik ook gewoon, uh, werden de benen steeds beter. Dan werd ik tweede en uh, ja, goed, uh, de finale gehaald. En dan nam heel veel uh, druk bij mezelf weg. Worden jouw benen ook beter gedurende de dag? Uh, ja, vandaag of ben je ook wel eens een ochtendrijder? Nee, normaal gesproken liever uh, in de middag of s avonds. En uh, mijn benen werden dus beter. En uh, ja, toen kwam Theo Bos even langs, even mee gepraat. Over wat te doen in de, in de finale. En, uh, ja, goed, je hebt natuurlijk te maken met de Chris Hooij, met de Perkins, met de Crampton. Allemaal klasbakken. En uh, uiteindelijk uh, moest ik van ver komen. Maar uh, wist ik toch nog die bronzen plak te pakken. Ja, je kwam van heel ver. Je lag laatst, uh, wat was het, anderhalve ronde voor het einde? Jazeker, het is natuurlijk bij de start uh, worden de posities een beetje bepaald. En uh, ja, er zijn veel jongens die echt de Danny willen hebben. Dat wil ik eigenlijk niet. Maar daarop betekende het wel dat ik als laatste moest, uh, moest zitten. En uh, ja, ik zat een beetje naar Hooi te kijken en, uh, en Krempton. Maar Krempton ging niet volle bak naar de kop toe. Dus als ik hem had gevolgd had ik er boven gehangen. Dus ik moest echt geduld bewaren en lang wachten. En uiteindelijk uh, had ik heel veel power. En Chris Hooi ving me op in de laatste, laatste ronde. Waardoor ik wat snelheid verloor. En uh, uiteindelijk wist ik nog wel uh, de snelheid vast te houden om toch nog die bronzen plak te pakken. Ja, om Chris Hooi heen rijden, dat is niet zo makkelijk natuurlijk. Uh... Zeker niet. Ik had wel nee. het gevoel dat ik het vandaag uh, dichter bijna ooit was. Maar goed, uiteindelijk uh, lukte het niet. Maar, uh, ik moet zeggen, die bronzen plak die geeft wel heel veel voldoening. Ja, hij was heel dicht bij Chris Hoy. Maar is Chris Hoy nog de Chris Hoy van een paar jaar geleden? Um, nou, ik denk, ik denk uh, dat hij misschien uh, ietsje minder is geworden. Maar het is natuurlijk ook niet het jaar van de Olympische Spelen. Ik denk dat hij volgend jaar er echt weer helemaal staat. En uh, ja, goed, anderen die kijken natuurlijk naar hem en die groeien naar hem toe. En hij stond natuurlijk al aan de leiding. En uh, volgens mij staat hij er zeker weer. Maar ja, ik hoop dat ik zelf ook nog wat sprongen kan maken... dat ik uh, toch weer bij me in de buurt zit dan. En kan je wat dat betreft zien waar je nu staat? Want je moet inderdaad dan reëel heel zijn en zeggen... dat veel rijders op weg zijn naar de Olympische Spelen. En die zien dit als een tussenstation. Zullen niet misschien helemaal maximaal geprepareerd zijn... waar jij dat wel bent? Ja, dat geloof ik niet helemaal. Want het nee? is natuurlijk ook uh, de kwalificatie naar de Olympische Spelen toe. Dat is een traject van anderhalf jaar. En iedereen die moest zich natuurlijk plaatsen voor de Spelen... Het wordt wel veel gezegd, ook door de Engelsen zelf, maar dat geloof jij dus eigenlijk niet? Nee, dat geloof ik niet. Als je kijkt naar Jason Kenny, die rijdt hier gewoon heel goed. En, uh, en, uh, en Chris Hoy ook. En uh, die heeft gewoon hetzelfde niveau als vorig jaar. En die wil natuurlijk ook elke titel pakken die hij kan pakken. En uh, ja goed, iedereen is natuurlijk bezig met volgend jaar met de spelen. Maar uiteindelijk als je aan de stad staat, hier wil je natuurlijk winnen. En uh, ja, op zich is het een goede indicatie voor mezelf... Uh, dat ik zeker bij de, bij de wereldtop hoor, de Keiring, voor de achtste keer nu de finale gehaald. Ja, ongelooflijk aantal, hè? Ja, zeker, ja. Acht keer achter elkaar. Ja, ja. ja dat is heel, heel speciaal. En uh, dat ik dan ook nog hier in eigen huis die medaille win... is natuurlijk helemaal bijzonder. En uh, ja, goed, ik hoop dat ik deze lijn door kan trekken... naar volgend jaar en dan... Uh, ja, eigenlijk wat de hoogtebunt moet zijn in mijn carrière... die Olympische medaille. Ja, nou eerst moet je het doortrekken naar morgen. Ja. Naar de tijdrit. Ja, ja dat klopt. Um, ja, hoe heb je, je daarop geprepareerd? Nou, Daar heb ik echt uh, ja, heel goed op getraind. Uh, veel 500 meters gereden. En, uh, ja, ik heb nog een testje gereden twee weken geleden hier op deze baan. En dat was uh, heel erg goed. Dus dat geeft, dat gaf heel, veel voor, uh, geeft heel veel vertrouwen voor morgen. En, uh, ja, goed, er zijn uh, natuurlijk heel veel sterke concurrenten. Maar ja, ik moet nu naar mezelf kijken. En, uh, ik heb vandaag uh, gemerkt dat mijn conditie echt wel goed is. En uh, nu moet ik de rust bewaren. En dan uh, morgen knallen. En met het thuispubliek. Uh, Gaat het echt een hele mooie rit worden, denk ik. Ja, vorig jaar was je daar fabelachtig goed. Dat was, ik geloof, een wereldrecord op een laaglandbaan, als je dat zo mag noemen. Ja. Hoe is dat deze keer? Ja, ik denk dat, die tijden, dat die, tijden hier, die, worden, die tijden hier zijn niet zo snel als in Kopenhagen. Het is ook een hoge luchtdruk hier zo. Maar goed, uiteindelijk maakt me, maakt me de tijd niet zoveel uit als ik maar win. Dat is het belangrijkste. Maar ik denk dat, ik mo dat de winnende tijd morgen rond de 1-1 laag zou zitten, denk ik. Ja. Nu het in eigen huis is, en, en dus iedereen iets van je wil... kan je dan genoeg focussen op je wedstrijden? Uh, ja, ik kan me er wel goed voor afsluiten. Uh, ja, we zitten natuurlijk uh, in onze cabine en uh, ik word goed geholpen door de begeleiding, alles wordt een beetje afgeschermd. En uh, ja, dat is gewoon goed dat je de rust kan bewaren. Hoewel ik morgen natuurlijk wel uh, die spanning zou voelen van de kilometer. Ja. Maar goed, uh, die medaille van vandaag heeft natuurlijk de druk weggenomen. En uh, ja, uiteindelijk die, uh, die mensen hier, het uitgangbord dat ik ben, ja, dat geeft ook een heel speciaal gevoel. En uiteindelijk denk ik wel dat me dat me kan helpen bij die kilometer. Heb je nog tijd om te kijken naar wat de andere Nederlanders doen, zoals vandaag bijvoorbeeld? Ja, tussen de wedstrijden door kijk ik wel naar de anderen. Uh, en daarna gaat natuurlijk weer de focus op mezelf. En uh, ja, ik hoop dat Marianne zo uh, goed gaat rijden op de scratch. Het is in ieder geval fijn voor Nederland dat we nu die eerste medaille hebben gewonnen. En, ja, want hoe kijk jij daarna? nou? Dat, we hebben vierde plaatsen gezien, vijfde plaatsen, zesde plaatsen, zevende plaatsen. Maar ja, daar koop je helemaal niets voor. Nee, dat is allemaal net niet. En we zitten allemaal wel in de buurt. En uh, ik denk dat dit voor het team ook wel heel fijn is dat er nu eindelijk die medaille er is. En uh, ja goed, twee jaar geleden in Pruskov uh, had ik ook de eerste medaille voor het team. En uiteindelijk werd het de vijf. Dus uh, ik denk dat het zeker wel een, uh, een boost kan zijn voor het team. En uh, Kirsten zaten natuurlijk goed voor op het op de, op de Omnium. Ja. Dus, uh, en wie weet morgen de kilometer nog. Ja. Nou, je hebt je medaille binnen. Je zit er voor vandaag op. Heb je nog verplichtingen nu of kan je nu eten, slapen en de bed? Ja, ik ga eens even naar mijn familie toe. Want die heb ik nog niet, uh, niet, niet van dichtbij gezien vandaag. Even die medaille laten zien. En dan, uh, dan ga ik richting het hotel naar voorbereiden van morgen. Oké, okay, geniet ervan. En ja. succes morgen. Dankjewel. Ja, en Ter Mulder zei het al, het gaat goed met Kirsten Wild. Zij uh, staat eerste halverwege het omnium bij de dames. Steven Dalebout op het middenterrein met Wild. Wat een uh, mooie dag. Uh, moet ik het, het voor jou ook een prima gevoel geven, deze drie uh, onderdelen van het omnium? Ja, ik ben hier wel heel blij mee. Ik, uh, ja, van, tevoren, van tevoren had ik ja, gehoopt om de schade tussen tussen dicht bij elkaar te houden. Ja, en ik sta na aan de leiding. Dus dat is wel geweldig. Uh, even per onderdeel bekijken. Um, wat heeft jou het meest verbaasd? Want in de alle onderdelen zat je nou ja, in de top. Ja, ik denk toch wel de, de puntenkoers. Want normaal gesproken is dat echt een onderdeel waar, ja, waar iemand als, als Sarah Hemmer echt... Ja, ja, die rijdt eigenlijk normaal gewoon drie keer rond. En voor mij werd ze tiende of zo. Dus ja, ik denk dat het voor haar zelf wel wat tegenviel. Ja, daar pak ik wel wat eh, mooie punten terug. En ook bij de afvalkoers valt zij al, uh, al vrij snel af. Hè? Heb je dat in de smiezer dan? Ja, ik had wel door dat ze het uh, wel moeilijk had. De andere keren dat ik tegen haar deed, dan uh, blijven ze maar doorgaan op kop. En nu dacht ik van, ah, mooi, die wordt ook moe. <laughs> Wat voor gevoel heb jij over jou, over jouw lichaam nu, over je, over je kunnen? <laughs> ja, ik voel me best wel sterk, ik voel me best wel goed. Dus, ja, het is natuurlijk een verrassing dat je met dit gevoel uh, aan de leiding staat. Dus dat, dat ben ik, ja, daar ben ik wel heel blij mee. Maar ja, ik, ik, ik geloof dat ik wel goed herstel en... Uh, ja, ik ben er wel klaar voor. Ja, want het is ook nog een eigen hal. Hè? Is dat nog, uh, wat voor gevoel brengt dat met zich mee? Ja, het is echt super mooi. Als je dan een sprint wint dan echt het publiek gaat zo uit zijn plaat, dat is echt geweldig. Ja, het is, geweldig. Dat is puur van niet of is het ook dat je denkt van ja, uh, ik heb nu een enorme medaille kans uh, voor eigen hal. Is het ook iets dat extra, extra druk met zich meebrengt? Ja, uh, eigenlijk probeer ik daar niet te veel over na te denken. Ik, ik wil zelf ook heel graag winnen, dus ik ga gewoon ontzettend mijn best doen en ja, als het lukt, dan lukt het. En ja, ik vind het eigenlijk al geweldig dat ik hier sta. <laughs> De druk is al een beetje weggenomen door te melden. Ja, dat is echt fantastisch. Mooie medaille. Echt leuk. Succes morgen. Ja, dankjewel. Ja. Oeh baby, love Every day, Oeh baby, I love you Big Mountain met Baby I Love Your Way. De laatste wedstrijd van vandaag in Apeldoorn in het Omnisportcentrum... is de finale van de scratch bij de vrouwen, Sebastian. 19 dames in de baan onder wie Marianne Vos. Kort maar krachtige wedstrijd, 40 ronden, 10 kilometer is de wedstrijd lang. Het is eigenlijk heel simpel, degene die als eerste weer bij de finish is... die heeft gewonnen en niet zoals bijvoorbeeld met de puntenkoers... dat er ondertussen de bonus pun of uh, punten te verdienen zijn. Je krijgt wel natuurlijk een bonus als je een ronde voorsprong neemt. Marianne Vos zit momenteel in... ...voorlaatste positie op de baan. Maar we hebben pas twee rondjes afgelegd. Bronzini zit vrij ver voorin. Een van de, russi of de Russin gaat op dit moment aan de leiding. Dat is Sjulkova. Afwachtend wordt er gereden. Dat betekent dat wij tijd genoeg hebben... ...om even naar Steven Dalebout te gaan luisteren. Ik zie hem staan op het middenterrein. Ik zwaai even naar hem, dag Steven. Hij staat bij de stoeltjes waar de rijder zal te plaatsnemen voor hun wedstrijden. En ik zie een man met wat grijze haren en een mooi zwart pak aan naast je staan. <tie> Sebastiaan uh, omschrijft u als een man met wat grijze haren en een mooi zwart UCI pak aan. Ja, dit is toch blauw? Het is blauw, donkerblauw, Sebas. Martin Bruin, de stem is van Martin Bruin, jurylid. Uh, u stond net op de baan bij, de, uh, bij het begin van de, de scratch, bij de start. Uh, u heeft daar een, uh, een functie, maar ligt u wat, wat doet u daar nou? Ja, ik ben uh, voor het hele toernooi assistent starter. En dat betekent dat ik dus uh, zoveel mogelijk werkzaamheden voor de officiële starter moet verrichten om zijn taak te vergemakkelijken. En wat betekent dat? Dat betekent dat in de opstelling vooral. Uh, daarnaast, uh, als er achtervolgingen zijn... dan uh, houdt hij de ene kant in de gaten en ik de andere kant... om eventueel met een pistoolschot in te grijpen. Dan, dan staat u op het mooie... er is in het midden van het middenterrein een, een mooi torentje gebouwd. En daar staat u dan op samen met een, met een collega. U kijkt allebei een andere kant op, langs elkaars gezicht heen, zeg maar. Correct, volkomen correct, ja. Dat is een Amerikaanse collega die dus uh, door de UCI is aangeduid... Ik ben hier vanwege de KNWU, dat is de Nationale Wielerbond. En zo proberen wij dus gezamenlijk uh, om alles zo goed mogelijk te rijden en te zeilen. Nou zat ik even daarna te kijken, de afgelopen dagen, naar de, dat moment dat u op die toren staat. Want U staat ook met een pistool in, in uw hand en als ze dan geschoten moet worden, dan schiet u recht in, in de oren van uw collega. Ja, maar dat is, een, uh, dat is uiteraard een vergissing. Want dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Maar op het moment dat je dus een probleem hebt met een pistool... en dat is, ja, dat is een machine en daar kan altijd iets mis mee gaan... en dan probeer je dus, en aangezien ik niet iedere dag met een pistool loop... en net zo min mijn collega... Ik kan dat dus wel eens even misgaan, maar dat was geen dodelijk ongeluk in ieder geval. Op zich is geruststellend dat u niet dagelijks met een pistool op zak loopt. Um, de scratch, dat, is, nou ja, dat zou je toch wel kunnen omschrijven als het makkelijkste onderdeel. In ieder geval het makkelijkste om uit te leggen aan leken. Um, is het ook voor de jury het makkelijkste onderdeel, de scratch waar Marjane Vos dus nu aan het rijden is? Het is in ieder geval makkelijker dan de, de afvalling zoals we gisteren uh, hebben gezien en ook vandaag weer. Um, Stress is inderdaad, je vertrekt met 20 mannen, en je probeert zo snel mogelijk aan, na een aantal kilometers afgelegd te hebben aan de finish te zijn. En dat is het. En dan zo snel mogelijk uh, de sprint te, te, te verrijden en die dus uh, eventueel winnend af te sluiten. Waar moeten juryleden dan nu nog op letten? Ja, u bent nu vrij, zeg ik maar even, want de starters geweest. Maar waar moeten uw collega's nu op letten? Ja, in dit geval zal het dus zijn dat men dus niet probeert onderdoor, en dat wil dus zeggen over de blauwe band, uh, zich naar voren te wringen. Want dat is vaak het, het probleem bij, bij wedstrijden op de baan, dat men dus via de kortste weg zo snel mogelijk aan de finish probeert te geraken. En die zal het onderlangs. En dat mag het dus niet. Als je hem heel even raakt, is, dat, is het dan al fout? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, het moet werkelijk een flagrante overtreding zijn. moet er een paar meters overheen blijven rijden. Ja, ja toch wel. Ja. Ja. Um... Nou is het zo in het schaatsen dat er heel veel gedoe is over dat soort beslissingen. Je gaat door lijnen heen, dat en dat. Hoe werkt dat nou bij het En Heeft u vaak dat u een beslissing moet nemen en dat u denkt van nou ja, ik weet het eigenlijk niet? Nee, dat valt wel mee. Wij hebben hier namelijk tijdens een groot kampioenschap, is dat altijd van toepassing, hebben we een uh, volledig videosysteem waarop we dus uh, de beelden terug kunnen draaien en uiteindelijk naar aanleiding van die beelden een beslissing nemen. Al met al, het toernooi in Apeldoorn, dat is voor u natuurlijk ook bijzonder. Hoe verloopt het voor de UCI, voor de KWU als jullie lid tot nu toe? Ja, het verloopt heel goed, heel goed. En ik, ja, als ik alleen naar de tribunes kijk, dan is dat natuurlijk een geweldig succes. Het is jammer dat de Nederlandse successen een beetje schrilletjes afsteken, maar verder is het een prima toernooi, prima. Ja, er is nu brons voor Nederland. Nog één ding wil ik even met u bespreken. Want u had het over die afvalkoers hè, gisteren, wat zo chaos was. Uh, de, de rijders hebben een kastje op hun stuur. Als de, als de laatste, als laatste over de finish komen, krijgen ze rood. Moeten ze de baan uit. Waarom ging het nou gisteren zo fout? Omdat er dus inderdaad in het college een vergissing werd gemaakt. En in plaats van het nummer 23, uh, nummer 43 of andersom werd aangeduid. En dat werd dus uh, een, een probleem. Martin Bruin van de UCI, KNWU ook, jurylid. Bedankt voor deze, voor deze toelichting. Graag gedaan. We gaan naar Marianne Vos kijken. Merci. Marianne Vos die in de aanval is gegaan. Ze deed het al een paar rondjes geleden, bijna. Toen was het een schijnbeweging, maar nu is ze in de aanval gegaan. Ze probeert weg te rijden uit het peloton, maar het lukte niet. En ze heeft het ook op dit moment in de gaten. Stuurt naar boven en dan minder je vaart op de wielenbaan. En is het kijken weer begonnen, want tot nu toe is het vooral een wedstrijd van kijken, kijken, kijken naar elkaar. Vos heeft het als eerste dus geprobeerd. Eerder deze week werd ze slechts zevende op de puntenkoers. Daar hadden we allemaal iets meer van verwacht. Zij zelf trouwens ook. En nu heeft ze dus in ieder geval één poging gewaagd. De knuppel in het hoenderhok gegooid. Maar voorlopig is er geen dame die dat als tweede probeert Vos kijkt om zich heen. Zit voorin. rijdt. Ah, dan komt de volgende aanval van de Chileense. Vos zit schuin achter de Spaanse. En heeft dus eventjes niet in de gaten dat Paola Munoz nu in de aanval gaat. En de Spaanse dame gaat daar op dit moment achteraan. En dat is Deborah Galvez-Lopez. Een bekende naam in het wielrennen. De zus van Isaac Galvez-Lopez. Die een aantal jaar geleden tijdens de zesdaagse van Gent overleed. Treurig verhaal. Dit is de zus daarvan. En zij rijdt momenteel aan de leiding samen met de Chileense. We zien. De reactie van de Russische dame onder onderwanderen en de Cubaanse dame. Wat doet Marianne Vos? Die zit naast de winnares van vorig jaar, naast Pascal Jeuland uit Frankrijk. Een beetje achterin dat peloton. En de vier dames hebben op dit moment een halve ronde voorsprong. Maar we hebben nog wel een eentje te gaan. We zitten bijna op de helft. 23 ronden nog te gaan van de 40 ronden in totaal. Inmiddels hier aan tafel aangeschoven de sporttechnisch directeur van de KNWU, Torald Venerberg. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is een mooie dag, want Nederland heeft wel een medaille gewonnen. En zoals je dan denk ik als sporttechnisch directeur deelt in de euforie. Heb jij de afgelopen dagen hem ook een beetje geknepen toen die medaille steeds maar uitblijft? Dave. Nou, geknepen niet, maar ja, je voelt je wel ongemakkelijk natuurlijk. Je, bijna iedere vraag gaat uh, hier in het Omnisport om, uh, over medailles. Ja. Uh, nou ja, ik zag wel dat we op zich wel meedoen. Hè? Dus we zijn iedere keer tussen plaats 4 en 7. Maar net het klein beetje extra, die extra versnelling, die, die ontbrak voor die medaille. Die vraag is die eigenlijk reëel, want het is een toernooi in eigen land. Dus dan zijn mensen al snel geneigd om te vragen wanneer komen die medailles. En hoeveel medailles komen er meer dan normaal. Ja, je moet ook wel de kwaliteiten binnen je ploeg hebben. Nee, dat klopt ook. Als je kijkt dat we nu met onze jonge ploegcoaches uh, eigenlijk pas echt anderhalf jaar beginnen. Uh, begonnen zijn met bouwen. Dan kun je ook niet verwachten dat we hier gelijk meedoen met landen als Australië en Engeland... die al jaren achter elkaar uh, een naam hebben en aan het bouwen zijn. Uh, maar goed, ik, ik verwacht wel dat het eigen publiek... en, en dat dat een extra drijf uh, zou geven aan de sporters. En dan zie je toch dat, dat de, de eerste dagen nog wel uitblijft. Dat dat effect dus niet uh, zo'n effect geeft dat ze daar extra vleugels van ja, maar krijgen. Wat het toch meestal wel is, hè? thuislanden presteren eigenlijk altijd beter. Dat zie je bijna overal. Waarom blijft dat hier dan uit? Zijn het individuele gevallen... Die je dan pech kan noemen? Of slaat het druk om in te veel stress? Nee, ik denk dat je het gewoon in kwaliteit moet zien. Dus, hè, omdat we als eigenlijk echt anderhalf jaar bezig zijn, uh, is het gat naar de top uh, in veel onderdelen dan nog te groot. En dan geven zelf de extra vleugels niet vleugels genoeg. Uh, er wordt hier uh, toch wel extreem hard gereden. Dus de concurrentie is erg sterk. En dan brengt dat extra effect gewoon niet voldoende mee om, uh, om de top te halen. Ja, wat leer jij dan van zo'n week als deze week? Want je ziet dan nou, de vierde plaats van Willy Canis. Laten we die maar even buiten beschouwing laten. Want die was geblesseerd en dat had zomaar beter kunnen zijn. Maar verder zag je vijfde, zesde, zevende plaatsen. Dat lijkt dan, nou als je een stapje bovenop doet zit je bij het podium. Maar bij bijna al die... Klasseringen zie je eigenlijk ook dat het gat wel heel groot is naar, naar de top. Ja, nee, dat klopt ook. En dat is ook wat ik, uh, wat ik aangeef. Als je echt wil meespelen op de baan, dan moet je daarin investeren als land. Hè? Dus ja. dan moet je daar uh, als overheid of als commerciële partners de handen ineen steken. En dan begin je te bouwen en dan zie je, over, uh, dan zie je na vijf, zes jaar uh, de eerste resultaten... en na tien jaar heb je het staan eigenlijk. Ja dus is... als je dan dus nu kijkt richting de Olympische Spelen van volgend jaar... moet je dan zo eerlijk zijn om te zeggen dat bij veel onderdelen die strijd al verloren is? Uh, nou, dan moet je inderdaad zien, uh, als je ziet hoe, dat wij een vrij smalle basis hebben. Hè. Dus als je ziet dat is. Relicanus... Als die, uh... We kunnen al zelf bijna niet meer bestaan. Weet je wat? Dat geeft denk ik aan dat we even naar de wedstrijd moeten. Sebastian? Ja, ja want Marianne Vos is uh, in de aanval gegaan. Uh, niet zo, rijdt niet op dit moment in de, op de eerste plaats. Ze is in achtervolging op de witrus in Aksana Papko. Gevaarlijke dame. En ze doet die achtervolging niet alleen. Namelijk met good old Catherine Bates uit Australië. Mensen die het rennen en het vrouwenwielrennen langer volgen... weten dat deze dame een schat aan ervaring uh, al heeft. Bates dus met Vos in de in de tegenaanval op Papco Het rondebord staat op 12. Dat betekent dat het nog een minuut of drie iets langer duurt voordat de finish is. Peloton komt weer langzaam zeker dichter in ieder geval bij Vos en Beets. En Papco heeft dat nu ook in de gaten dat eh, Vos en Beets op hun beurt weer dichter kom, komen bij haar. Papco laat het nu lopen. Haakt ze aan bij de twee. Nou, dat probeert ze. Maar dat doet ze niet al te slim. Want ze had eigenlijk in de bocht beter naar boven moeten sturen. Waardoor ze dan meer snelheid had gehad. En nu moet ze vol op de, aanval, of op de pedalen gaan staan om terug te keren bij Beets en Vos. Drie koploosters dus. Beets, Vos en Papco is er nu weer bij. De volgende die onderweg is naar voren. Komt uit Groot-Brittannië. Danielle King heeft al een gouden medaille op zak... Met de ploegen volgers. de rondebord staat op 10. We zitten dus in de slotfase van deze scratch race. En het ziet er goed uit nu. Want de voorsprong is een halve baan voor Bates. Voor Papko en voor Marianne Vos. Danielle King volgt op een meter of 10-15. De volgende dame die probeert het gat te dichten. Luistert naar de naam Els Belsmans. En komt Belmans, moet ik zeggen, komt uit België. Belgen die dus inmiddels ook dicht. De eerste medaille binnen hebben. En zij probeert er naartoe te rijden. King die valt een beetje stil. Slaagt er nog niet echt in om bij de drie dames aan de leiding te komen. Laatste negen ronden. Vos aan de leiding. Beets in het wiel. Papco in derde positie. Dan nou 7, 8 meter naar Danielle King. En die heeft op haar beurt toch wel een meter of... Uh... 30 voorsprong op Belsmans. King komt er maar niet bij. Acht rondjes, acht keer 250 meter nog te gaan. Beets geeft af, Papko geeft onmiddellijk af. Daardoor moet Vos het werk weer doen. King slacht er nu in. Langzaam maar zeker weer aan te sluiten. En nu sluit ze aan in de bocht aan de benedenzijde. Maar ze bleef van die blauwe band weg. Vier koplopers, zeven ronden nog te gaan. Belmans probeert er naartoe te rijden. Die komt ook dichter en dichter. En de vier koplopers hebben bijna een ronde voorsprong op het peloton. En dan wordt het kijken waar de dames zitten als ze dadelijk over de streep komen. En wanneer ze midden in dat peloton zitten. Want iedereen finischt gewoon op hetzelfde moment. Dus dan kan het zijn dat, je, dat de winnares midden in zo'n peloton uiteindelijk zit. Belmans is er ook bij. Vos lijkt een beetje in te houden. Beets in tweede positie. Dan Papko, King en die Belmans dus. Vijf koploops dus. Rondebord staat op zes. De Amerikaanse probeert nu toch te versnellen in het peloton. Jenny Wheat, voormalig wereldkampioen op de Keirin met Bronzini de Italiaanse, de wereldkampioen trouwens op de weg, op dat WK werd Marianne Vos tweede, daardoor wordt het verschil tussen dat peloton en de kopgroep weer ietsje groter op de baan, geeft ook wat meer rust in die kopgroep Rondebord staat op vijf, normaal gesproken komt de winnares uit die kopgroep van vijf Belmans dus met Marianne Vos zevende eerder deze week op de puntenkoers daar liep het allemaal niet daar had Vos het net niet, nu heeft ze het wel beter in ieder geval Lijkt het? Want ze reed toch mooi naar Papco toe. Het kijken is begonnen bij de vijf dames aan de leiding. Belmans die profiteert daar een beetje van. Rijdt op kousenvoet een beetje weg met nog drie ronden te gaan. Vos moet het gaatje dichten. Danielle King deed niets. Papco en Beets kijken ook veel naar Marianne Vos. En dat is natuurlijk het nadeel dat je wel hebt als Nederlander in zo'n eigen hal. Dat alle concurrenten naar je kijken. Dat gebeurde gisteren ook met Peter Schep op de puntenkoers. Twee ronden, nog 500 meter. Ook hier klinkt dat uit de stem van speaker Kees Maas, die door het stadion heen schreeuwt. En komt hier dan de tweede medaille voor Nederland. Zou mooi zijn op deze zaterdagmiddag. De vijf nog altijd bij elkaar. Vos, Bates. Dan dus uh, Belmans. De Britse Danielle King. En Aksana Papko uit Wit-Rusland. Vos in tweede positie als de bel klinkt voor de laatste ronde. En de sprint aan wordt gegaan door Catherine Bates. De Australische. Die gaat van kop af. Vos in tweede positie. Dan is het uh, Danielle King. Daar komt uh, Vos uit het wiel van Bates. Oh, wat een versnelling. Wat mooi. Vos gaat wereldkampioen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 Marianne Vos, Steven Dalebout, op het middenterrein, denk ik. Ja, prachtig om te zien. Ik sta bij de, de Nederlandse box. De box waar de alle nederlandse begeleiding staat. Maar ook bijvoorbeeld Teun Mulder in die box. En ja, je kon de monden zien openvallen op het moment... Uh, dat Marianne Vos die laatste sprint aanging. Wat een overmacht tonen zij in die, uh, in die laatste ronde. En ook al natuurlijk in de rest van de race veel werk verzetten zij. En het is mooi om te zien hoe de ploeg, de Nederlandse ploeg een slaak van opluchting slaat. Uh, en ook mooi om te zien... Uh, Robert Slippens, die is nog niet op het middenterrein... maar die staat langs de baan. Daar stond hij natuurlijk, uh, Marianne Vos, te coachen. Uh, om te zien hoe hij toch ook al... Uh, ja, je kon het haast noemen... Een, uh, een last van zijn schouders af zag vallen. Robert Slippers, dus uh, ik probeer bij hem te komen, maar ik denk dat dat niet mogelijk is omdat ik niet de baan op mag. Nee, dat, daar ja? moeten we nog even mee wachten. Uh, hij met... staat links van je, Steven. Ik zie hem. Hij staat volgens mij ietsje links. Ja, nu naar rechts. Nu naar rechts. Naar rechts. nu naar rechts. Daar, daar, ja? nu naar rechts. En daar zie je een clubje met uh, allemaal. Uh, oh ja, ik loop erheen <laughs> Met oranje erop. Ah, ja. Hij is, maar, dan hij dan hij is wat... mij voorbij geglipt. Ja, ja, hij liep heel sneaky achter je rug langs. Maar je hebt hem bijna te pakken. Steven, Volgens mij neemt hij nu een slokje koffie. Ja, en een slokje donkere peper voor Robert Slippers. Steven heeft hem te pakken. Robert Slippens, dat uh, heb je wel verdiend volgens mij, een slokje drinken. Uh, ja, ik denk het wel. Heb je veel geschreeuwd? Ja, zeker de laatste, de laatste vijf ronden. Uh, ze zijn met z'n vijven voorop. Ze oogt gewoon heel erg goed. Ja, en dan moet je er gewoon... Uh, ja, met alle agressie die er op dat moment is, moet je er warm maken dat je de eindsprint wint. Ik dacht, zij verzet wel heel veel werk. Ja, maar ze straalden het al uit op de roller al. Uh, de puntenkoers de zat er niet lekker. En dat heeft ze meer dan, uh, dan recht gezet. Ja, want dat viel tegen afgelopen woensdag. Uh, als je dan naar die laatste ronde kijkt, hè, hoe zij dan wint. Uh, ik zag hier in de box met Nederlanders de mond doen overvallen. Nou, Marianne is gewoon uh, een van wereldstoprensters. Uh, op het moment zeker. Wereldkampioen veld, wereldkampioenbaan. Uh, ze wijst gewoon dat ze van een uitzonderlijke klasse is. Ja, valt er voor jou nou ook een, een last van je schouders af na deze dag? Nou ja, last wil ik niet zeggen. Kijk, uh, we, we hebben niet gepresteerd zoals we verwacht hadden. Uh, op de ploegonderdelen doen we, doen we goed mee. En dit is uh, wat er vandaag gebeurt. Het is natuurlijk wel een boost voor iedereen. Uh, uh, dat we wat, alles wat we erin gestopt hebben, dat het ook goed is, uh, goed is geweest. Gefeliciteerd. dankjewel. Dat was voor Robert Slippers. Marianne Vos wordt inmiddels bedolven onder de persfotografen, cameramannen. En er komt nu nog ook nog een radiomannetje bij. Ik ga er naartoe lopen uh, en we proberen haar nog voor zes uur in de uitzending te krijgen. Terug naar Sebastiaan. Ja, die uh, ook kijkt inderdaad naar die hele kluwen met mensen. En uh, naar Marianne Vos. En dat wordt toch wel, ja het was wel een grote dame, maar ze wordt groter en groter in de wielenwereld. Ze krijgt nu trouwens volgens mij de zoenen van René Wolf, de sprintbondscoach. Uh, ik zei het al, het is haar zevende wereldtitel in haar Met carrière. Op, beek, beek, Vier motion, keer uh, op uh, in het, het veld, één keer op de weg en nu voor de tweede keer op de baan. Nadat ze in 2008 bij de puntenkoers uh, al zegen vierde. Dat was bij het wereldkampioenschap in Manchester. En nu doet ze het dus uh, op uh, de scratch. Steven, staat ze bij je? Ze staat bij me, maar ze weer als ook weer weglaag. Oh. <laughs> <laughs> ze kreeg drie kussen van die andere medaille winnaar. Teun Mulder die inmiddels zijn rugtas om heeft en uh, weggelopen, is, is weggelopen. Maar hij wilde nog even deze gouden Marianne Vos een kus geven. Marianne Vos steekt nu uh, haar hand in de lucht naar het publiek en wordt toegejuicht. Ik kijk even of het mogelijk is om nu de eerste reactie van uh, Marianne Vos te krijgen. Marianne, wat een, wat een prachtige, prachtige race. Gefeliciteerd. Ja, het ja, is echt geweldig. Van zo'n race uh, kun je alleen maar dromen. Je hebt allerlei scenario's. Dit was wel ongeveer het scenario wat ik in mijn hoofd had. Maar dat moet allemaal lukken en op het juiste moment goed gaan. Het is echt fantastisch. Wat reed jij volgens mij met veel venijn in je lijf rond? Ja, nou ja goed, uh, je wil natuurlijk in eigen land met zoveel publiek. Dat je gewoon vooruit schreeuwt en wil je ook wat laten zien. En, uh, nou ja, ik voelde me deze week de hele tijd goed. En dan is het natuurlijk super als je dan met een wereldtitel afstaat. Even de felicitatie van de vader. Gefeliciteerd. Ja, super. Mooi hè? Ja, super. super. Ja, je reed in die groep vooruit. Ik dacht, je doet wel veel, heel veel werk. Ja, het, is, uh, het was ook wel een beetje alles of niets natuurlijk. Uh, als we er terug gepakt zouden worden, dan, uh, dan was het in de sprint heel moeilijk geworden. Dus Ik wist dat we gewoon vervolg was moesten geven. En, uh, en de rest had ook niet, uh, niet met veel overschot. Gefeliciteerd. Dank je wel. Hey. Marianne Vos wint de gouden medaille op het wereldkampioenschap. Torvald Venenberg is nog steeds hier aan tafel. De sporttechnisch directeur KNWU. Ja, wij hadden het over dat het toch een beetje tegenviel dit toernooi. En dat die medailles maar niet kwamen. Nou, vandaag was er dus al die bronzen medailles. Worden we nu gewoon achterhaald eigenlijk door de actualiteit of mag je nog steeds wel kritisch zijn? Uh, nou, we hadden op zich, uh, wat ik zei, een, een smalle basis. En uh, dan moeten we het ook vooral hebben voor diegenen die al echt bewezen hebben dat ze hier kunnen presteren. Zoals een Teun Mulder, een Peter Schep en Marianne. Ja. En uh, nou, woensdag dacht ik nog van nou Marianne, misschien is de overstap van veldrijden weg naar baan uh, in de huidige tijd toch een lastige. Toen he, dus het is dat de puntenkoers een... helemaal niet lukt eigenlijk hè? Zevende nee. plaats, onder haar maat. Klopt, ze strijden ja. ontzettend goed mee. Alleen dan zie je dat ze toch nog wat op dat moment tekort kwam. He, het draaide niet zoals zij wilde, ze kon het verschil niet maken. En uh, dus toen dacht ik nog, nou, misschien is de overstap toch wel moeilijker geworden. Omdat het dames-wieuwrennen op de baan ook enorm in de lift zit. Maar als je dan ziet hoe ze vandaag weer bij iedereen en alles wegrijdt. Ja, dan is het gewoon weer buitengewone klasse. Dat is echt uh, fantastisch. Ja. Heb je het Olympisch programma al bekeken van volgend jaar? Op wat, hoeveel onderdelen kunnen we haar inzetten? Uh, nou, zij, kan natuurlijk, zij heeft een omnium gehad met, uh, met Kirsten op het omnium. Ja, er uh, wordt nog een zware strijd voordeur. Ja, ja want zoals ja. je nu ziet, hè, Kirsten staat aan de leiding. Dus ook daar uh, uh, nou ja, doen ze absoluut niet voor elkaar onder. En we hebben ook de ploegachtervolging uh, voor de vrouwen. Waarin ze nu nog gezegd heeft, nou, nu in mijn programma is dat nog allemaal te veel. En, uh, maar wie weet richting Londen kunnen we haar daar ook inzetten. Ja. Nou, ben jij als sporttechnisch directeur KWU uh, zeg maar verantwoordelijk om voorwaarden te scheppen voor de renners en dus ook voor iemand als Marianne Vos. Hoe doe je dat nog bij Vos? Want dat is toch eigenlijk gewoon een, een super talent. Dat je dan, ja, wat, hoe ondersteun je die nog? Uh, nou, Marianne is inderdaad echt een voorrecht om mee te kunnen werken. Omdat ze zowel qua training als qua verzorging als qua exposure gewoon super professioneel is. Uh, wat we doen is zoveel mogelijk ondersteunen daar uh, waar de ploeg niet in kan voorzien. Of daar uh, waar we aanvulling zijn op de ploeg. Dus dat betekent sowieso uh, hoogtestages of training in Zu Zuid-Afrika als de ploeg dat niet voor uh, uh, verzorgt. Ja. Uh, dus eigenlijk zijn we samen met een, een commerciële ploeg eigenlijk uh, verzorgen voor zo'n optimaal programma. En, en, en voorbereiding en uh, we doen windtunneltesten bijvoorbeeld. Dat hebben we gedaan voor de aerodynamica op de tijdritten. Dus we, wat dat betreft vullen we elkaar goed aan. Ja. Nou is zij een absoluut hoogtepunt in de ploeg. Voordat zij het uh, laatste stuk van die scratch rate hadden we het over... Um, ja, dat het met die vierde, vijfde, zesde plaatsen dan zevende plaatsen niet zo over had. En wat je nog kan doen richting de Olympische Spelen van volgend jaar. Vervolgens werden we door het publiek overschild, Dus ik heb je antwoord niet gehoord. Wat kan je nog doen het komende jaar om mensen die nu vijfde zijn toch het podium op te brengen? Uh, wat we kunnen doen, we hebben eerst de basis uh, neergezet... ook qua trainers en alle voorwaarden scheppen. Dus alle faciliteiten, kleding en, en materiaal, dat moet gewoon goed zijn. Dat daar geen onrust is en vervolgens zijn we nu aan het bouwen. We hebben uh, hier op de vloer ook twee mensen meelopen... die kijken ook uh, continu naar de, co naar de communicatie... Uh, uh, waar kunnen de coaches nog verbeteren? Uh, waar kan ik nog verbeteren de richting de coaches? Dus we zijn nu al veel verder in de, in de nou ja, details bezig. En waar zit hem dat dan bijvoorbeeld in? Uh, nou, hoe reageer je als iemand een slechte race heeft gereden en die komt binnen in de box? Wat voor feedback geef je als coach? Hè? Geef je een, een hot debriefing? Uh, dus geef je hem gelijk uh, contact? Of wacht je totdat uh, een sporter uitgeraast is of zijn emoties klaar heeft? En wat denk je? Uh, ik denk dat je gelijk uh, als coach moet reageren. Omdat je dan de meeste waardevolle informatie krijgt. Hè? En de, de sporter heeft dan niet veel nodig vanaf de coach. Alleen maar een arm. Uh, maar als coach krijg je daar al heel veel informatie uh, van en, en, en uit... waar je uh, in, de, in de vervolgwedstrijd, het vervolgtraject, heel veel gebruik van kunt maken. Ja, ja. Dus het, het, het, het lijken eigenlijk details, maar ze zijn wel van heel erg uh, groot belang. En als je kijkt bij Engelsen of bij Australiërs... hebben ze dat soort dingen altijd in de perfectie uitgewerkt. Ja, je noemt het zelf al, de Engelsen en de Australiërs. Ben je daar wel eens jaloers op? Uh, nou, niet jaloers. Want ik weet dat wij het ook kunnen bereiken. Als we maar, uh, maar op tijd beginnen en de tijd krijgen, dan is dat wel haalbaar. Dus jaloers en goed, uh, je wil allemaal succes hebben. Dus ik zou ook graag dat succes willen voor ons land. Mag ik daar even op inhaken? Dat mag uh, zeker, Sorry, Sebastian. dat je jullie onderbreek trouwens. hoor. je van. Uh, uh, want wat denk ik ook wel uh, goed zou zijn als men gaat proberen om bijvoorbeeld goede wegrenners terug te halen uh, naar de baan met het oog op de speler. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de ploegenachtervolging. Als je bijvoorbeeld gaat proberen om uh, mensen als Nicky Terpstra, uh, Jens Maurits... waarom niet een Lars Boom, om die de baan op te krijgen... dan ga je hetzelfde doen als de Australiërs doen en vooral ook als de Britten doen. Want die doen dat met Joraine Thomas en met Bradley Wiggins. En dan krijg je gewoon ook een, een, een ja, kwalitatieve impuls... Met alle respect voor jongens als Arno van der Zwet en Sipke Zelstra en Levi Heijmans. Maar die zitten al een paar jaar op hetzelfde niveau. En ik denk niet dat je dan mee gaat doen voor de medailles. Doorwalt? Nee, dat ben ik helemaal met Sebastiaan eens. Uh, dat is ook iets waar we nu uh, al een tijd mee bezig zijn. Om proberen de commerciële wegploegen te overtuigen van het belang van de opleiding van de baan. He, daar zitten we ook met, met Rauwbank om tafel en zeggen... jongens, we moeten zorgen dat die renners die van de junioren komen... en een categorie hoger gaan, dat die op de baan behouden blijven. Dat die op de baan blijven trainen. En eh, daarnaast dat de, de commerciële wegploegen op het professional niveau... dat die hun renners ook afstaan voor dit soort evenementen. Maar je zegt, we zijn bezig om ze daarvan te overtuigen. Zij zijn daar dus nog niet van overtuigd? Nee, als je ziet eh, hoeveel energie het ons kost om ze daarvan te overtuigen... terwijl er voorbeelden genoeg zijn bij weer de Engelsen en de Australiërs... Eh, dan kost dat vrij veel energie, he. We hebben iemand, een bondscoach uh, bij de talenten, Aard Vierhouten... die is daar eigenlijk fulltime mee bezig om te overleggen met ploegleiders. Van Jongens, dit is belangrijk. Het geldt ook voor tijdrijden. Tijdrijden is belangrijk in de opleiding. Dat sluit ook weer aan bij de baan. Hè. Veel ja. tijdsonderdelen. Maar waar zit hem dat in dat dat nog niet aankomt? Want je zou toch zeggen, die werelden die zijn bijna samen één. Uh, je ziet heel veel grote renners het allebei doen. Theo Bos stapt over naar de weg. Die is nu weer hier bij de baan. Die wil graag naar de Olympische Spelen. Ik zou zeggen, die stappen zijn al bijna gemaakt. Ja, dat klopt. Maar dat begint dus bij de jonge renners. Het begint bij die, bij die cultuur van die jonge renners. En eh, nou, als die eenmaal een opleiding op de baan hebben gekregen... moeten die doorgetrokken worden. En eh, nou, kennelijk is dat toch een stap die, nog, die we moeten maken als land. Dat we toch eh, nou, nog duidelijker moeten... Krijgen, ook bij de jongeren, de baan populairder maken. Want we zien ook de deelname aan, aan NK's. Dat is toch wel een probleem, waardoor onze basis vrij smal is. Ik denk dat we daar uh, veel te conservatief nog in zijn. Hè? Uh, vroeger werd wel eens gezegd, als je, goede, als je een goede wielrenner bent, ga je op de weg rijden. En als je een minder goede wielrenner bent, ga je of het veld in of uh, ga je de baan op. Chargeer ik natuurlijk een beetje. Maar dat idee leefde er wel een beetje. Uh, maar terwijl er in Groot-Brittannië en in Australië, uh, maar ook in andere landen, toch duidelijk inmiddels is Bewezen dat, dat, dat dat helemaal niet zo is, want nou ja, kijk naar Matthew Gos, de winnaar van vorige week van Milaan San Remo, die, uh, die komt ook gewoon van de baan af, hoor. Dus daar wordt de sport dan veel serieuzer genomen, kortom? Nou, ik denk dat als je kan zien dat uh, de meeste goede wegrenners nu bij de profs uh, van de baan afkomen, dan zijn zij ook gewoon uh, veel eerder gestart. Uh, dus hebben wij een achterstand en die moeten wij wegwerken. Ja, en hoe doe je dat? Zo snel mogelijk? Zo snel mogelijk nou ja, doorgaan met de koppen bij elkaar steken... en nou ja, mensen zover krijgen... Uh, ook maar dat, ja, bijvoorbeeld een Nicky Terpstra rijdt bij een Belgische ploeg. Dus dan is het alweer lastiger om te overtuigen dat het voor Nederland goed is... om Nicky af te staan aan de baan. Ja. Dus uh, de moeilijkheid is dat we in Nederland op de baan... wat nog geen uh, betaalde baan is, baanwielrennen... dus dan moet je uh, concurreren met betaalde wegcontracten. En dat maakt het moeilijk. Een renner die kiest natuurlijk voor brood. Brood op de plank, dus gaat hij eerder op de weg rijden... als hij ervan overtuigd is dat de weg de enige optie is. Als wij de renners kunnen overtuigen dat ze uh, ook op de baan een prima boot kunnen verdienen als in combinatie met de weg, dan zijn we een stuk verder. Nou, dat hebben we natuurlijk jarenlang gezien aan Theo Bos... die een prachtige vaandeldrager was voor de sport. Zou je, zou je gewoon wat meer van dat soort mensen moeten hebben... die furoren maken op de baan en wordt het dan al makkelijker? Dat denk ik wel qua voorbeelden. voorbeeldfunctie is heel belangrijk in het hè, Helden om, om naar op te kijken. Um, nou, Theo was een van de weinigen die echt kon, kon leven ook van de baansport. En die heeft gezegd, ja, maar goed, mijn grote doel is Tour de France. Uh, en ik wil daar een etappe winnen. Dus dat ga ik proberen. Maar je ziet wel dat hij de baan erbij blijft houden. Ja. Dus dat is ik denk, wel duidelijk voorbeeld. Ja. Ik, ik, ik vind wel, uh, als ik daar nog even op in mag haken... dat de KWU daar een aantal jaar geleden wel een, uh, wat heeft laten liggen. In de topjaren van die we achter de rug hebben, 2005... Toen de achtervolgers op het wereldpodium stonden. Uh, Theo Bos heel goed reed, Mulder 2005, 2006 en 2007. Toen had die weg ingezet moeten worden door die baan uh, ja, groter te maken dan dat het toen al was. En je ziet dat het daarna ja, toch een, uh, een, een beetje een neerwaartse spiraal is gekomen. Vind jij dat ook, Toro? Nou, ik, zie in ieder geval, hè, ik ben nu uh, anderhalf jaar uh, bezig. En ik zie inderdaad dat er uh, veel dingen zijn blijven liggen in vergelijking met de concurrentie. Uh, en dat we daar een, uh, een gat hebben die we snel moeten zien in te halen. Ja. Nou, een mooie eerste stap zou kunnen zijn dat je wat van die wegrenners... Dus naar de Olympische Spelen van 2012 trekt. Heel concreet, wie wil je daar hebben in Londen die nu op de weg rijden? Uh, ik vind Nicky Terkstra en zelfs een Lars Boom... die kunnen uitstekend op de baan rijden en ook een goede achtervolging. En dan weet ik zeker dat we dan al gelijk mee kunnen doen voor de medailles. Ja, de namen die Sebastian dus, dus ook noemt. Ja, klopt. Ja. Ik, uh, mee eens? Ja, helemaal mee eens. helemaal mee eens. Jens Maurits, denk ik ook nog aan. Er zit trouwens nog iets bij. Want volgend jaar moet je je via de vier wereldbekers en het WK Melbourne ook nog zien te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dus je moet ook een bredere groep rijders hebben. Nou, over uh, goede rijders en uh, vaandeldragers gesproken. Er staat er nu een voor een grote een. En die gaat dadelijk de gouden medaille krijgen. Het enige goud voorlopig van dit WK in eigen land. Marianne Vos op de scratch. Ze staat te stralen. En ze kijkt recht naar Harry Schut. <laughs> nou, ik denk dat ze langs me heen kijkt. Of naar die medaille die voor haar klaar ligt. Wij hebben helaas nog maar 50 seconden in deze uitzending. Dus ik vrees dat we het Wilhelmus niet meer gaan horen. Maar misschien nog wel dat enorme applaus dat zometeen gaat opsteken voor Marianne Vos. Ik bedank alvast Thorold Penenberg. Graag gedaan. En veel plezier nog morgen. Dank je wel. Als Theo Bos in actie komt. Ja. Vasthouden die hè, voor, uh, voor de baan. Dat gaan we doen. En uh, dan sluiten wij deze uitzending af met, ik denk, het publiek. Want dat gaat nu juichen voor de vrouw die de regelboogtrui krijgt. Omdat zij won op het onderdeel scratch.